ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu nu ZFM Klassiek Welkom terug dames en heren voor het tweede uurtje klassieke muziek Eén um, hoofdwerk, een groot hoofdwerk in dit tweede uur en wel een van de grote balletten van Igor Stravinsky, de Vuurvogel. Zoals u weet was het het eerste van de drie uh, balletmuzieken die de jonge Stravinsky voor Diaghilev uh, schreef. Tweede was Petrushka en derde de Sacre du Printemps. Maar het eerste is ook erg mooi, de Vuurvogel. En wij laten u volledig balletmuziek horen. Niet een van de meerdere suites die Stravinsky er ook van heeft gemaakt. Ja, we gaan luisteren naar een uitvoering van het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Heitink.